8 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de Syrische oppositie in Genève... zijn door het regime van president Assad op een terreurlijst gezet. Hun bezittingen zijn in beslag genomen. Ook zijn hun banktegoeden bevroren. De onderhandelaars ontdekten dat ze op de lijst stonden... toen een notitie uitlekte. Volgens de Syrische regering is het besluit... al twee maanden voor de conferentie in Genève genomen... en heeft het dus niks te maken met de vredesonderhandelingen. Het besluit zal het overleg naar verwachting geen goed doen. De Amerikaanse oud-tennister Billie Jean King gaat toch naar Sochi. Ze woont namens de Amerikaanse president Obama... de sluitingsceremonie bij van de Olympische Winterspelen. King was eerder ook gevraagd deel uit te maken van de Amerikaanse delegatie... die naar de opening van de Spelen ging, maar ze zegde af... omdat haar moeder ernstig ziek was. Die moeder overleed op de dag van de opening. De afvaardiging van de VS viel op doordat Obama alleen openlijk homoseksuele mensen had gekozen. Aangenomen wordt dat het Witte Huis daarmee aandacht wilde vragen voor de situatie van homo's in Rusland. Op het congres van de PvdA in Breda heeft partijvoorzitter Spekman kritiek geleverd op het lokale beleid van de VVD en D66. Volgens Spekman creëerden die partijen een tweedeling in gemeenten door bezuinigingen op het armoedebeleid. Hij wees er ook op dat de VVD en D66 het aantal sociale huurwoningen willen halveren. In de landelijke politiek werken PvdA en VVD samen in één coalitie. D66 heeft het afgelopen jaar het kabinet vaak gesteund. Spekman vindt het niet vreemd dat hij het zo grondig oneens blijkt te zijn met de lokale afdelingen van beide partijen. De landelijke politiek is wat hem betreft een andere kwestie. Het weer. Vanavond enkele buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. En het koelt af tot een graad of vier. De wind neemt iets af. Morgen wisselen bewolkt en kans op een bui. Het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Lees nu Gerard Heineken. De man, de stad en het bier. Het nieuwe boek van anne van der Zijl over het leven van de oprichter van Heineken. Nu in de boekhandel. 50 jaar op de planken, maar het grote publiek kent haar nauwelijks. Hommage aan soloartiesten Nel Kars. De 3A's bestormen de theaters in een nieuwe samenstelling. En afterparty een toneelstuk over de eerste generatie gendervrouwen. Dat en meer in opium met Kornel Maas. Vanavond om half elf bij de Avro op Nederland 2. <tie> MLS Radio Nogmaals goedenavond. We beginnen natuurlijk bij Richard van der Waarden, bij Twente Vitesse. De frustraties bij Vitesse nemen toe. 1-0 voor FC Twente. En Vitesse staat met 10 man een rode kaart. Een directe rode kaart voor Patrick van Anolt. Na een gemene overtreding van achteren vol op de enkels bij Tadic. Pieter Vink stond er bovenop. Geen bal in de buurt. En ik denk een volkomen terechte beslissing van de scheidsrechter. Van Anolt in de kleedkamer. Vitesse met 10 man. En Twente leidt verdiend met 1-0. RKC NEC, Bas Tegeler. Stond er een rij bij de wc Ronald, dat je laat terug was. <laughs> ja, ik denk vraag het even. De minuut, koffieautomaat, hè? Een... Oh, dat is het. Ja. Dat duurt lang tegenwoordig, hè, maar ja. wel lekker koffie. Ja, dat nou, wil ik. Ja, even... Maar ja, je moet wel geduld hebben. Zeker. En dat hebben we. 18 minuten gespeeld. RKC NEC is 1-0 nog altijd. Dus NEC beter. En dan komt een grote kans. Dan komt een mogelijkheid voor Jahan Baks. Die schiet wel in het strafbrief van RKC is het zo druk dat die bal dan wel tegen de voet moet ploffen. Dat gebeurt ook, zo ontsnapt RKC opnieuw. Want de ploeg uit Waalwijk staat voor, maar wel onder druk. Roda tegen Ado, Frank Wielijt. Twee reuze kansen voor Ado, zeg. Na 18 minuten eerst van Duinen, die alleen richting Kurto gaat... maar die heeft al acht wedstrijden uh, niet meer gescoord. En we zien wel dat de scherpte daar een beetje af is... want de Kurto kon redelijk gemakkelijk hem de baas... moest wel een hoekschop weggeven bij de tweede paal vervolgens. kert, die van heel dichtbij kon koppen... maar die mikte een halve meter naast. Twee grote kansen dus, geen goals bij Roda eh, tegen Ado. En de late wedstrijd is straks AZ tegen FC Utrecht. En er wordt getennist. Ahoy, Seisling Silic, Mark Basse. Zes games gespeeld. Beide spelers hebben een, een break gehad. De eerste was voor Igor Sijsling. Die ging naar uh, 2-1. Maar uh, Marin die uh, brak meteen terug. Het werd 2-2. Uh, het werd 3-2 in het voordeel van de Kroaat. Maar zojuist was er een love game op eigen service voor Igor Sijsling. Hij heeft uh, de stand dus uh, gelijk getrokken. Ja, geen sporen van uh, die blessure, die nekblessure of die schouderblessure bij Igor Seisling. De Nederlander speelt goed. Blijft uitstekend in het spoor van uh, Marin Cilic, Die af en toe wat uh, moeite heeft uh, met uh, zijn timing. Al heel wat uh, afzwaaiers heeft geproduceerd. En nu. Nu op eigen service 30-0 achterkomt. Silic is dus onder druk. Misschien kansen voor Zijsling om voor de tweede keer te breken. Rosena van Toto. 2014 is nog niet het jaar van Vitesse. Richard van der Made Nee, Als je een stand zou opmaken uit uh, 2014, dan staat Vitesse daar uh, teleurstellend. De uh, twaalfde. De klat zit er uh, behoorlijk in al een aantal weken. Eén overwinning uit de laatste zeven wedstrijden. En ik zie ze vanavond hier in uh, Enschede ook niet winnen. Tegen een uh, veel beter, frisser FC Twente. Dat terecht op 1-0 staat. Vrije goal van Castaños bij een uh, fout die daaraan vooraf ging. Van uh, Kasia en ook uh, van der Heide. De twee centrumverdedigers die elkaar de laatste weken sowieso al niet zo heel goed lijken te begrijpen. Vitesse heeft het moeilijk, heeft weinig te Vertellen. Was in de eerste 5, 6 minuten van de tweede helft wel even wat dreigend. Maar niet meer dan dat. Nu is het Marsman die de bal plukt. Na weer een zwakke voorzet vanaf de linkerkant. Piazon inmiddels gewisseld ook alweer door trainer Peter Bos. Net als vorige week in de wedstrijd tegen Ado Den Haag. Hij staat toch wel een beetje ja, symbool, symptomatisch voor het verval van Vitesse in de tweede seizoenshelft. Piazon die 11 doelpunten al maakte. Maar allemaal in de eerste seizoenshelft. Twente drijft de bal weer op van. Vanaf de eigen helft. goede aardige combinatie nu. over veel schijven op de helft van Vitesse. Met Burven zojuist de ingevallen. De Noor die twee weken geleden de wedstrijd voor Twente besliste tegen Heerenveen. En Bas jij hebt iets te melden? Namelijk de gelijkmaker van NEC in Waalwijk. Komt op naam van voor. Ja je kan erop wachten als je beter bent en de kansen krijgt. Al de paal hebt geraakt. Al de lat hebt geraakt. Hoewel dan ontstaat er ook nog wel eens een avond waarin alles mislukt. Maar nu... Komt het voor NEC in ieder geval na 25 minuten voorlopig goed. Een diepe bal het strafstofgebied in. Hicknend legt hem eigenlijk klaar voor Van Eijden. Die schiet, maar dat schot wordt nog door Van Hoevelen geblokt. En dan valt de bal met wat geluk. Maar dat mag je dan ook een keer hebben. Zeg maar ter hoogte van de penalty stip voor de voeten van Voor. En die rost hem langs Jan Seda. Die we dan in de avond van de flauwe woordgrapjes met het oog op Sotzi ook Jan Sleda kunnen noemen. Maar nou hou ik er echt mee op. Hoe dan ook, het is 1-1 en de gelijkmaker voor NEC van Voor. Voorkomen terecht. Решать. 69 minuten inmiddels in Enschede. En het publiek geniet toch bij vlagen van aardig voetbal. Dat FC Twente hier op het niet al te beste veld in de Groelsvest neerlegt. Ook in de tweede helft heeft de ploeg van Michel Jansen en Alfred Schreuder. Want je moet ze dan denk ik allebei maar noemen. De twee coaches van FC Twente hebben ze toch wel duidelijk weer het betere van het spel. Terechte voorsprong 1 0 Wissel aan de kant van FC Twente. Ik noemde zojuist zijn naam al even. De Noor torkeijer Burven is in het veld gekomen bij Twente voor Egan. Ook een wissel aan aan de kant van Vitesse waar Van der Struiker bij is gekomen. Een verdediger, nota bene voor Piazon. Niet helemaal begrijpelijk, maar Vitesse heeft het heel erg moeilijk in dit duel. Maar zou natuurlijk ook misschien wel wat meer risico moeten gaan nemen. Nu er nog 20 minuten te spelen zijn. Ik denk dat er na vanavond gewoon een streep kan door de kampioensaspiraties van de ploeg van Peter Bos. Want er wordt gewoon niet goed gespeeld met weinig vertrouwen. De vastigheden ontbreken en er worden ook bij Vitesse achterin steeds meer fouten gemaakt. 1-0 e staat nog altijd hier op het bord. Terechte voorsprong voor Twente. En dan het echte degradatie-duel. Durft er eigenlijk iemand bij Roda Ado, Frank? Nou, Ado durft niet, in ieder geval. Die uh, zijn ernstig aan het afwachten. Maar hij is vorige uh, week goed bevallen tegen Twente. Ja, ja, precies. <laughs> je kan ook gewoon een goed resultaat halen bij uh, niet durven. En uh, tot nu toe zijn de beste kansen ook geweest voor Ado. Dus echt een hele onverstandige keuze is het niet. Maar als je moet zeggen, wie is er beter van de twee? Dat is Rode JC. Maar ook dat is geen verdienste. Want Ado doet eigenlijk voetballen niet zo gek veel. Alleen maar tegenhouden. En en Roda heeft de bal en kan vrij weinig daaruit voortbrengen. Eén momentje, een bal die een beetje, nou ja niet een beetje, die viel gewoon tussen Swinkels en Hupperts in. En Hupperts is snel, dat weten we. En omdat die bal eigenlijk loodrecht uit de lucht komt vallen, heeft hij het voordeel van de snelheid ten opzichte van de richting van de bal. En Swinkels met gebrek aan ritme schatte het een beetje verkeerd in, was eigenlijk te laat. Maar Huppert schoof die bal naast de goal van Ado Den Haag. Dat was een beetje een ongelukkig moment achter, achterin bij Ado. Maar de grote kansen toch echt voor de bezoekers tot nu toe. Zonder dat er goals zijn gevallen na 27 minuten. Swinkels nu met een bal hard over de zijlijn. Die was eigenlijk voor zuiverloon bedoeld. Althans, die kant ging die bal ongeveer op. Uiteindelijk is het Van Peppe die hem opraapt en mag ingooien. De hoogte van de middenlijn vanaf de linkerkant zoeken naar degene die hem wil hebben. Kali wil wel, maar daar wil Van Peppe hem niet naartoe gooien. Want die bal moet natuurlijk naar voren. Dat is de voetbalwet. En dus gaat hij naar Donald. Die levert hem meteen in. Dan is het alsnog Kali die daar redding kon brengen. Maar daar was hem overtreding aan vooraf gegaan van van Peppe ten opzichte van Zuiverloon. Dus vrije trap Ado. En dan is het Roda even dat uh, achteruit gaat richting de eigen helft. Maar niet al te ver. Blijft ongeveer hangen met de laatste linie. Halverwege de eigen helft. Dus is er wat ruimte voor Van Duinen om achterin weg te duiken. Daar gaat die bal ook naartoe richting de hoekvlag. Van Duinen erachteraan. Maar uh, hij is daar niet alleen. Die Ramos bijvoorbeeld is meegelopen. Die wint dat sprintduelletje omdat hij een paar meter voorsprong had. En dus kan Roda van eigen helft afkomen via Luix. Wat gaat wel vanuit de achterste linie. Terwijl we al op het middenveld beland waren... Timo Letchert aan de rechterkant, overgekomen van Groningen... met een basisplaats de afgelopen weken... Bij uh, Rodier bal inleveren. Bij Luikste hoogte van uh, de middencirkel. Uh, bal breed naar nou, Guy Ramos. Die heeft een aardige lange bal in huis. En die probeert het eens. Beetje gevoelig in de richting uh, van uh, Donald. Die bal blijft dan net te veel hangen voor Donald. om ertussen te kunnen komen. En uiteindelijk via Bakker de bal in de handen van Swinkels. En dan is het gevaar voor Ado Den Haag alweer even geweken. Het is vooral een beetje een, een, een tactisch steekspelletje. Niet al te hoog tempo, niet al te goed voetbal. En na 28 minuten levert dat ook geen goals op bij Roda Ado gebeurt veel in Waalwijk. Ballen op paal en lat en doelpunten ook bij Bas Tichler. Ja, en dat allemaal binnen het half uur. De doelpunten zijn eerlijk verdeeld. Het is 1-1 bij RKC tegen NEC. Kastelen na zes minuten. Toen had NEC al op de paal geschoten. Daarna schoot NEC op de lat. We maakten het dus via voor een paar minuten geleden ook 1-1 van dichtbij. NEC blijft overigens onverminderd de betere ploeg. Daarover zal niemand na afloop heel veel twijfel hebben. Het voetbalt wat makkelijker. En het is zelfs zo dat ik me bijna niet kan voorstellen dat RKC hier op dit veld toch niet zo heel lang geleden van PSV won. Gelijk speelde tegen Twente en afgelopen weekend met 5-2 weliswaar in een wat vertekend duel won van FC Utrecht. Maar de ploeg lijkt geen schim van zichzelf vanavond. En laat het allemaal maar een beetje gebeuren. Want EDC blijft gewoon de regie over de wedstrijd voeren. De doelpunten maken aan de bal voor. Die loopt nu eigenlijk de verkeerde kant op. Geeft de bal terug. Aan een van zijn verdedigers. Dan komt hij op het middenveld bij Stefaniek. Dus weer teruggekeerd naar het elftal van de ploeg uit Nijmegen. En dan probeert hij contact te zoeken met Jahan Baks. Halverwege de helft van RKC. Het is een handige, nou ja, balvaardige technische voetballer vind ik Jahan Baks. Die vrij rustig is aan de bal. Dit keer verspeelt hij hem overigens wel bijna. Maar loopt het allemaal met een sisser af. Omdat hij de goede weg terugkiest. Dat is ook de veilige optie. En dan probeert NEC heel geduldig om aan te vallen via de andere kant. De diepe paas op een van de aanvallers wordt onderschept door Van Hoefelen. Rex had die bal moeten ontvangen, maar kwam er niet bij. En Zo gaat die bal over de zijlijn. Dan mag NEC een ingooi gaan nemen. Hij komt bij Higden terecht. Die moet een voorzet geven. Jaan was als enige voor het doel. Dat is dan niet zo ingewikkeld als de bal van Higden wel daar komt. Maar niet eens in de buurt van de Iraniër. Maar in de handen komt van Jan Seda. Dat is een Tsjech, zoals u weet. En Die heeft hem uitgegooid aan een Fransman. Die hem dan weer aan een van zijn landgenoten heeft meegegeven. Guano eerst. Amieu daarna. Die natuurlijk een verleden heeft bij NEC. Zoals we natuurlijk in de Nederlandse competitie wel bij iedere wedstrijd tegenwoordig kunnen zeggen. Die speelde vorig jaar nog daar. Want was het niet Co-Adriaanse die zei het is een soort Cirque du Soleil geworden. Want uh, de ploegen heten hetzelfde. Maar de acteurs zijn ieder jaar anders. Het is echt een rondreizend gezelschap geworden. NEC verliest overigens nu de bal. Dat betekent dat RKC weer eens gaan, kan gaan counteren. En dat wil het doen via de linkerkant. De ridder draait naar binnen. Dan is hij gevaarlijk want dan kan hij schieten. Zo deed hij tegen Utrecht. Ditmaal zoekt hij contact met Andersson die zich... Ophoudt op het, de rand van het strafgebied van NEC. Die gaat naar de grond, wil een vrij schot. Die krijgt u niet. NEC verdedigt uit. Verliest dan eigenlijk ook bijna weer de bal. En dan is het publiek boos. Omdat Daniel de Ridder die bal even had overgenomen. En uh, ja, in de ogen van scheidsrechter Geusebuk blijkbaar opliep tegen zijn tegenstander. Waar het publiek, maar die zaten helemaal aan de andere kant van het stadion. De mensen die gingen grillen. hadden het gevoel hadden dat de Ridder daar werd weggeduwd door een van de NEC verdedigers. Dat blijkt dan niet het geval. 1-1. Dat is de tussenstand RKC NEC na 32 minuten. Twente kan tegen het man nog niet echt doordrukken, Richard. Nee, het is wachten op de 2-0. Want Vitesse is ook in de tweede helft de onderliggende partij. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die rode kaart van Van Aanhold. Direct rood gegeven door Fink. Volkomen terecht. Twente leidt nog steeds met 1-0. E heeft het beter van het spel. Zojuist weer een dubbele wissel aan de kant van Vitesse. Waar Traoré in de ploeg is gekomen. Het talent uit Burkino Faso. En ook Labiat is erbij gekomen. Maar even kijken of dit iets oplevert. Het is turven namens Twente. Bal wordt van richting veranderd door Van der Heijden. De centrumverdediger van Vitesse. De Bal gaat over de achterlijn. En dus krijgt FC Twente een corner. We zitten in de 76ste minuut. En Vitesse, ja, wat kun je zeggen over het spel van Vitesse. Het positiespel is helemaal verdwenen. Het frivole combinatie voetbal dat Vitesse in veel wedstrijden op de mat legde. In de maanden oktober, november vooral. Dat, dat is er gewoon niet meer. De vastigheden zijn weg. En Twente profiteert daar vanavond van. Heeft het betere van het spel. Eigenlijk de hele wedstrijd al een aantal goede kansen gehad op meer dan... Eén goal en nu misschien via de hoekschop weer. Veldhuizen zet zijn uh, verdedigers neer. De corner wordt getrapt vanaf de rechterkant. De koppers uh, mee naar voren. Waaronder ook uh, Bjelland die zich meldt in het uh, doelgebied. En die kopt nu ook, maar niet echt uh, overtuigend. En via volgens mij is dat opnieuw van der Heijden. Inderdaad gaat de bal wederom over de achterlijn. En dus mag Tadic vanaf de rechterkant. De laatste weken uh, weer wat uh, beter in vorm namens uh, FC Twente. Met ook een, uh, een aantal belangrijke doelpunten natuurlijk. Mag de Servier opnieuw de hoekschop. Gaan nemen. Het publiek achter de thuisploeg. iets met de trap. Veldhuizen twijfelt. Bal niet echt lekker genomen over de achterlijn. En dus heeft Veldhuizen een doelschop voor, F voor Vitesse. Vitesse dat natuurlijk haast moet maken in deze van de fase van de wedstrijd. Want het heeft slechts nog 13 minuten om iets te doen aan de 1-0 achterstand. Het enige doelpunt tot nu toe in de toch wat fletse topper tussen uh, Twente en Vitesse gemaakt door Castanjos. Hoe ver zitten we in de eerste set bij Sijsling tegen Silic? Mark Brasser. Er zijn team games gespeeld, Ronald. Het is 5-5. Het leek op een tiebreak af te gaan. Maar het is, er is een doelpunt gevallen, begrijp ik. Richard. Heerlijke goal van Dusan Tadic. En die beslist de wedstrijd hier in Enschede. Het is 2-0 voor FC Twente. Met een stiftje. Het voorbereidende werk is van Castaños. Vitesse wederom uitgespeeld in de verdediging. Ze kijken ernaar en ze doen eigenlijk heel erg weinig. Dusan Tadic heeft natuurlijk de extra klasse. Mooi ook wat Castanjos daar doet. En dan met een wippertje over Veldhuizen heen die uit zijn doel komt. En ja, daar eigenlijk misschien niet had moeten komen. Tadic beslist hier zeer waarschijnlijk in een regenachtig Enschede de wedstrijd in het voordeel van FC Twente. Het is 2-0. 5-5 zei je Mark? Ik zei inderdaad 5-5 Ronald dat het de wedstrijd op een tiebreak af leek te gaan. Maar in de service game van de Marine Silic waren er net drie. En zijn er nu nog twee breakpoints in het voordeel van Igor Seisling. Die geweldig speelt en die nu de break pakt. Doordat Marien Silic, dat is niet voor het eerst vanavond, zijn ja, en niet helemaal lekker raakt. Hij is een, zit af af en toe behoorlijk mis met zijn timing. Ja, en daardoor gaat de game naar Igor Seisling, 6-5. Ja, ik wilde zeggen dat Seisling in deze game, wat heel erg goed is om te zien, dat als hij in de verdrukking zit, dat zijn verdedigende spel heel erg goed is, maar dat ook daarna de omschakeling van de verdediging naar de aanval heel erg goed is. We zagen eh, bij een stand van 0-15 speelde Seisling een fenomenaal punt. Hij stond onder druk, werd van hoek naar hoek gestuurd. Het was Marin Silic die in controle was. De lange Kroati kwam naar het net, viel aan op de bekken van Sijsling. en met een geweldig de Jens de uh, Igor Zijsling die balde werkelijk langs. Daarmee kwam hij op 0-30. Daarna nog een uitstekend punt. En inmiddels heeft hij de break dus binnen. Het ziet er heel erg goed uit voor Igor Zijsling. ja Het is niet dat het zomaar een break is. Als je de hele wedstrijd bekijkt heb je gewoon het gevoel dat er kansen liggen. Dat er mogelijkheden liggen in deze partij voor Igor Seizling Hij mag zometeen gaan serveren bij een stand van 6-5. Heeft dus kans om de eerste set met 7-5 te winnen.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 Kristel maakt plaats voor Bas Tichler. En komt op voorsprong in Waalwijk. En dat is terecht in de 39 e minuut. Het doelwit komt op naam van Lasse Nielsen de Deen. En er gaat een fout aan vooraf van de doelman van RKC, Jan Seda. Die met een vrije schop van Koolwijk gewoon moet blijven staan. Maar op een of andere merkwaardige manier denkt, ik kom er maar uit. Met zijn vuisten naar de bal gaat. Zoals we dat Superman in zijn beste jaren wel hebben zien doen. Die had volgens mij als hij heel hard vloog ook altijd zijn ogen dicht. Nou Seda ook. Want hij heeft geen idee waar de bal is. En hij heeft er een probleem bij. Want Lasse Nielsen wist precies waar de bal was. Die kwam namelijk op zijn hoofd. En dan is het niet meer zo moeilijk om die vanaf 2,5 meter in het lege doel te koppen. Dat is precies wat de deen doet. Zijn eerste goal voor NEC. En zo staat de ploeg uit Nijmegen nogmaals terecht hoor. Want NEC is echt een slag beter vanavond dan RKC. Vlak voor Rust op voorsprong in Waalwijk. Nog vijf minuten te gaan in de eerste helft. RKC NEC 1-2. Alleen nog even je laatste service game winnen. En dan heb je de eerste set, hè, Mark. Ja, dat klopt Ronald, zo so simpel is het. En uh, ja, Igor Seisling uh, doet dat ook. Hij kwam 6-5 voor inderdaad door de break, service game houden. Nou, hij stond 30-0 voor, hij zag Silic nog terugkomen tot 30 gelijk. En toen kwam Seisling door een goed punt op 40-30. Hij serveerde, sloeg een ace. En toen klonk daar opeens de stem van Mohamed El Genati. dat is de umpire van dienst. Hij zei dat de bal het net had geraakt. Seisling had de set dus nog niet binnen, het punt moest er nog een keer gespeeld worden. En toen haalde hij de set wel binnen. uitstekend optreden van Igor Seisling in deze eerste set, ik zei het. Al. Je hebt zo het gevoel dat het best wel kan. Laten we hopen dat het ook uh, gaat gebeuren. Hij wint in ieder geval de eerste set met 7-5. Vitesse krijgt lop vanavond. Reset van de nou Ja, Vitesse buigt. 84 minuten. Staat met uh, 2-0 achter tegen uh, FC Twente. En op dit moment uh, zijn we aanbeland in een fase waarin uh, Vitesse eigenlijk een speelbal is van uh, Twente. 1-0. E Kastanjos in de eerste helft. 2-0 Tadic. En er valt helemaal niets op af te dingen. Er zijn veel frustraties. Met name natuurlijk bij uh, Vitesse dat gewoon heel erg uh, slecht speelt Ook weer in de tweede helft. Prupper paast de bal zomaar over de zijlijn. Geen medespeler in de buurt. De koppies naar beneden. Je ziet het gewoon aan de lichaamstaal. Vitesse is de weg helemaal kwijt al weken. En... Twente profiteert daarvan natuurlijk gretig vanavond op het eigen veld. Al uh, 15 wedstrijden op rij hier. Niet verloren. En ze blijven gewoon keurig in het kielzog van Ajax. Blijven in de race om kampioen te worden. Misschien wel weer na 2010 van uh, Nederland. En Vitesse, dat mag toch ook een conclusie zijn vanavond, haakt af in die titelrace. Want uh, ja, het verschil met uh, Ajax als ze uh, dit weekend uh, winnen van Herenveen, dat uh, zal dan oplopen. Naar even kijken. 51-43 wordt dan uh, 8 punten. En dat zal uh, Vitesse waarschijnlijk niet meer gaan uh, goedmaken. Nog een wissel aan de kant van uh, FC Twente. Even kijken wie daar in het veld komt. Luca Georgievits meldt zich voor de laatste tien minuten. Castanjos, de doelpuntenmaker, gaat eraf. Krijgt het applaus van het publiek. En Vitesse, dat staat erbij. Dat kijkt ernaar. Dat maakt in deze wedstrijd ontstellend veel fouten. En gaat vanavond verliezen. Duur puntenverlies opnieuw voor de ploeg van Peter Bos. 2-0. Wordt Roda Ado al leuker, Frank? Nee. Het wordt bepaald niet. Nee, daar kan ik heel kort over zijn. 42 minuten. Ik heb één heel mooi ding gezien. William Pluim, een paas vanaf de middenlijn... vanaf de linkerkant tegen de zijlijn aan. Met heel veel gevoel achter de verdediging van Ado gelegd. Precies op maat voor Hupperts. Maar die neemt die bal totaal verkeerd mee. En daarmee was de kans weg. Maar dat was een schitterende bal. Die jongen kan zo ongelooflijk goed voetballen. Maar we zien het zo weinig. Ook in deze ploeg, nu die wel de kans krijgt. In de punt van de aanval niet helemaal zijn positie. Ja, van vroeger uit wel... Maar bij Zwolle is hij eigenlijk omgeturnd tot middenvelder. Nu een uitbraak van Ado via uh, Van Duinen. Die gaat het strafschopgebied in en de verdedigers lopen allemaal achteruit. Maar hij komt er niet voorbij. Het zijn er twee in getal. Luix is de belangrijkste met uh, Ledgerd die uh, daar de nodige hulp geeft. Maar Luix is degene die uiteindelijk uh, de aanval onderschept. Wel kan Ado nog een keer uh, maar nu over de rechterkant komen. Het schot daar vandaan. Via Schet wordt uh, ook geblokt door de verdediging van uh, Rodier J.C. En dan op het moment dat we even wat mogen zeggen over de wedstrijd... heeft Ado ineens de bal. Terwijl dat toch voornamelijk uh, Rodier C is geweest in, de eerste, in het eerste gedeelte tot nu toe. Doelpunten heeft het tot nu toe allemaal nog niet opgeleverd. Dan maar eens Meijers die een uh, schot waagt vanaf de linkerkant. Hij, een van de verwijten die hij onder andere krijgt bij Ado... net als de bek aan de andere kant. Alleen die wisselt steeds... Dat is dat ze te weinig mee naar voren komen. Te weinig deelnemen aan de aanval. Het is nu al de derde keer achter elkaar dat hij wel mee naar voren gaat. En de tweede keer dat hij schiet. Het is ook de tweede keer dat hij mist. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar hij is er in ieder geval wel al een paar keer geweest. Daar aan die linkerkant voor Adel Den Haag. Om wat extra's toe te voegen aan de aanval. Dat is nodig ook, want tot nu toe stelt het vrij weinig voor. De doeltrap van Couto. op het middenveld. Opgevangen door uh, Donald. Die hem probeert door te koppen in de richting van Hupperts. Die alweer gestart was om achter de verdediging van ADO vandaan te komen. Alleen zover komt de bal niet. Bij Rodi SC inmiddels de bal achterin weggewerkt. Opnieuw richting Hupperts. Die krijgt de bal niet onder controle. Dat lukt uiteindelijk Luijks wel. En via Ledger kan Roda dan een beetje aan het voetballen gaan komen. Van achteruit Luijks. Probeert de middellijn op te zoeken. En dan aan de rechterkant in ieder geval wat medespelers te vinden. Onder andere Hupperts dus natuurlijk. Die daar graag naar uitwijkt als daar een bal in de buurt is. Maar loopt dan de bal over de zijlijn. Het is nog niet helemaal zijn wedstrijd. Zijn aannames zijn niet goed. Zijn passeerbewegingen lukken nog niet. Hij is wel snel en blijft dus altijd gevaarlijk. Eén minuut nog te gaan bij Roddy C Ado 0-0. En is hij nog steeds beter Bas. Jawel, maar RKC dat achterstaat op eigen veld tegen NEC... in de slotminuut van de eerste helft met 1-2... heeft wel de rug gerecht. En blijkbaar, ik heb toch het gevoel dat ze bij RKC dachten... na nou alle goede resultaten van de afgelopen weken, het zal tegen NEC thuis ook wel loslopen. Dat sluipt er dan misschien een heel klein beetje in. Ik heb even zitten kijken, want uh, in de afgelopen tien wedstrijden... heeft RKC er maar eentje verloren. Dat was bij Heracles. Dat was een serie van tien duels. ze leverde 16 punten op. Als je dat vertaalt na een heel seizoen... kom je met dat gemiddeld op 54 punten... En dan je bij er bijna zeker van dat je Europees voetbal speelt. Dus na zo'n serie kan ik me ook wel voorstellen dat je denkt... nou, als we hier van PSV en Utrecht weer wel even spelen tegen Twente. <laughs> nou ja, bijna wel. Want het is nu toch wat veller en agressiever bij RKC... omdat er ineens weer wat moet. Zo ligt die bal wel ineens weer wat vaker op de Nijmeegse helft. Maar daar houden ze de deur toch wel behoorlijk dicht. En dat doet nu ook de scheidsrechter trouwens. Die gooit de eerste helft in het slot, want die is afgelopen. Cusubiuk-Fluit, RKC, NEC Rust en NEC Leidt met 1-2. En dan de slotfase van de topperen. Twente tegen Vitesse die nooit een topper werd. Richard van der Waarden. Nee, het is geen 1-4e wedstrijd geweest waar je vooraf op hoopt. Daar heb je twee ploegen voor nodig en Vitesse kon vanavond niet. Dat is een pijnlijke constatering in deze wedstrijd. 2-0 voor Twente en wordt het daar 3-0 van dichtbij is het Veldhuizen... die dan net iets eerder is dan Burven de Noorse invaller in de tweede helft. En Veldhuizen heeft de bal alweer uitgerold richting Van der Struik. Het is flink gaan regen ook hier in Enschede. Het waait behoorlijk, maar dat zal de spelers van Twente niet deren. Ze hebben een redelijk tot goede wedstrijd gespeeld vanavond... tegen een zeer Zwak Vitesse dat zal afhaken na vanavond in de race om de titel. En Twente houdt de druk er volop bij Ajax. Dat natuurlijk dit weekend nog in actie moet komen. Vitesse heeft de bal aan de linkerkant van het veld met van der Struik. Balletje terug naar Vijnhoefiets. Het tempo ligt laag. De hele tweede helft al bij Vitesse. Rondspelen achterin via van der Heijden naar Kasia. Kasia die gefrustreerd rondloopt op het veld vanavond. Paast de bal dan hoog richting Havenaar. Die kopt wel maar ook Havenaar is absoluut niet meer het speelpunt Of het aanspeelpunt moet ik zeggen dat hij in de eerste seizoenshelft vaak wel was... Uitvorm, net als bijvoorbeeld Prupper en Fijnhofiets. De twee middenvelders die het vandaag moeten afleggen tegen Evisilio en Quitieres. Veel meer creativiteit op het middenveld bij Twente in vergelijking met Vitesse in deze fase van het seizoen. Leerdam paas de bal naar Van der Heijden. Vitesse mag de bal hebben in de slotfase. We zitten inmiddels in de extra tijd van deze wedstrijd. 2-0. Natuurlijk al lang beslist door de tweede goal die Twente maakte. En Kasia speelt nog één keer weer helemaal terug naar Fijnhofiet. Vitesse gelooft het wel, beweegt. Nauwelijks. En Twente houdt zeer, zeer makkelijk stand in de tweede helft. Leerdam dan nog een keer op de helft van Twente aanbeland. Twente dat compact speelt bij balverlies. Goed staat in de organisatie. En heel erg weinig heeft weggegeven ook in deze wedstrijd. Goeie crosspaas nu even richting Labiat. Maar die laat ook als invaller heel erg weinig zien de laatste weken bij Vitesse. Bal ingeleverd bij Marsman. En Marsman rolt de bal dan uit naar Quitieres. Toch vanavond weer een van de uitblinkers bij Twente. Driehoekje gaat even weer terug naar Marsman. Bal in de ploeg houden natuurlijk bij Twente. En dan is het een goede kaats voorin bij Promes. Bal terug naar Koppers. Dan via Tadic opnieuw naar de linksbuiten van Twente. Promes voorzet. Kopbal bij de tweede paal. En net niet nauwkeurig daarbij Burven. Die zou je het toch wel gunnen. Want dat is een gretig mannetje. Talentvol. Aangekocht in de winterstop door Twente. Goeie voetballer waar Twente waarschijnlijk nog heel veel plezier aan zal beleven. En plezier heeft hier het publiek ook in de grolsvesten. Want zij genieten van een prima overwinning vanavond van de ploeg van Michel Jansen. Die op alle fronten vanavond beter voetbal heeft laten zien dan een zeer teleurstellend Vitesse. Opnieuw de laatste week, ik heb het al een aantal keren gezegd, de weg helemaal kwijt. Leerdam paas de bal terug naar Veldhuizen. Veldhuizen dan nog een keer naar Van der Heijden. Maar het geloof is er al lang niet meer bij Vitesse. En Twente weet dat het deze wedstrijd in de knip heeft. Dat het gaat winnen met 2-0 in dit duel. En dus de druk er vol op houdt bij Ajax. Nog een keer trouwe de invallen die net als Labiat ook weinig potten kan breken. Balletje gaat breed naar Leerdam. Vitesse mag de bal hebben in de laatste minuten dus. Dan weer een crossbal gegeven aan de linkerkant. Maar dit keer is het balverlies voor Vitesse. Want er wordt goed opgelet achterin bij Twente. Rosales levert de bal dan toch weer in. Van der Heijden voor Vitesse. Vitesse. Bal pasend in de breedte in de middencirkel naar Kasia. Kasia dan naar Traoré, Traoré terug naar Leerdam. Leerdam dan weer naar Kasia. En zo mag Vitesse de bal natuurlijk ook wel hebben. Speelt het zoals in de eerste helft ook vaak het geval was wel de bal achterin rond. Maar gevaarlijk wordt het absoluut niet. Want wat heeft Vitesse vanavond in Enschede nu aan uitgespeelde kansen gehad? Eigenlijk helemaal niet één. Leerdam levert de bal er nog een keer in. Maar... Het is Twente dat in dit geval niet kan profiteren via Tadic en via Kasja Ramt van der Heijden de bal dan woest en gefrustreerd naar voren. Vitesse dat de wedstrijd eindigt met tien man door de rode kaart in de tweede helft van Van Aanhold. Twente doet uitstekende zaken op eigen veld. Wint dik en dik verdiend met 2-0 van Vitesse door doelpunten van Castaños en Tadic. En het is rust bij de twee andere wedstrijden. U had al gehoord dat het bij RKC NEC een 1-2 was. En Roda en ADO hebben voor ons niet gescoord, 0-0 dus. De late wedstrijd straks komt uit Alkmaar... en gaat tussen AZ en FC Utrecht. Morgen gaat Bel Berghuis op jacht naar een medaille in de Snowboard Cross. Typisch zo'n sport waar we de regels even moeten uitleggen. Er kan onderweg van alles gebeuren, dat is Snowboard Cross. We moeten denk ik nog een beetje wat uitleggen. Wat is snowboardcross? Snowboardcross is een uh, hele, hele snelle hinderniskoers... de vergelijking met, uh, met uh, motocross of uh, BMX racen. En uh, ja, wie de eerste beneden aankomt, die heeft gewonnen. De eerste drie plaatsen zich voor de kwartfinale. De wedstrijd. Dus eerst de kwalificatie voorafgaand aan de, aan de hoofdwedstrijd... ...waarin de snelste tijden doorgaan naar de uh, echte wedstrijd... ...waar ze dan inderdaad met z'n zessen starten. Zes vrouwen in de finale in Sochi onder zware omstandigheden. Zes uh, dames of heren starten naast elkaar tegelijkertijd uit de gate. En uh, dan is het gewoon uh, zorgen dat je op je benen blijft staan en als eerste over finish. En dan zijn het achterfinale, kwartfinale, halffinales en de grote finale aan het einde. Dat is het spektakel van Snowboardcross. Hier de Italiaanse Bruto onderuit. Dit is scoren. Je moet heel veel inzicht hebben in uh, de bepaalde lijnen. Ja, je kan het vergelijken met Formule 1. Je moet gewoon snappen welke koers je moet rijden om als snelste beneden aan te komen. En je moet op je benen blijven staan. En dat is heel lastig met, uh, met vijf andere mensen om je heen en die snelheden. Maar ook de nummers 2 en 3 gaan onderuit. Dit scoort niet. Ja, niet vallen <laughs> na nou dan en geen, geen breken. Want het watercross is gevaarlijk. Maar daarom ook ontzettend leuk om naar te kijken die snelheden en dan overschansen heen heen, door kombochten heen. Ja, als daar een klein foutje wordt gemaakt, dan kan dat hele ernstige gevolgen hebben. De favoriet? Weet ik niet. <lacht> er het zijn, het zijn heel veel uh, mensen die eigenlijk op hetzelfde niveau meedoen. En daar is eigenlijk geen touw aan vast te trekken. Dus er zitten altijd wel dezelfde twaalf mensen in de finale, maar wie er dan gaat winnen, ik durf ik niks af te zeggen. En de Nederlanders. Maar de vierde plaats van Bel Berghuis is een uitstekende prestatie. Ja, Bel Berghuis gaat meedoen. Uh, en die heeft zich heel goed voorbereid het afgelopen jaar. Of de afgelopen jaren. En uh, nou, het zou natuurlijk fantastisch zijn als de finale haalt. Dat is reëel, zeker. We nou, gaan het hebben over atletiek, want bij het Polstok Hoogspringen is vandaag een historisch record verbroken. Al 21 jaar was het indoor-record in handen van zeswoudig wereldkampioen... Sergej Bubka uit Oekraïne. En daar kwam vandaag een eind aan, in notabene het geboorteland van Bubka. De Fransman La Villanie sprong 1 centimeter hoger... en dat brengt het wereldrecord nu op 6 meter en 16 centimeter. De oud-wereldkampioen op dit onderdeel, Polstok Hoogspringen is Rens Blom. Goedenavond, Rens. Goedenavond. Wat was jouw reactie toen je dit hoorde? Ja, ik vind het fantastisch. Het was echt zoiets van uh, eindelijk. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Ja, dat het heeft het heel lang geduurd. Ja, 21 jaar. Dan zit iedereen er ook tegenaan te hikken... tegen zo'n mythisch record, hè? Ja, iedereen is daarmee bezig. En, en iedereen wil dat record zo graag verbreken. Maar tot nu toe was Boepka echt... Uh, ja, een, een klasse apart. Totdat Ville niet begon. En hij leek vorig jaar al redelijk in de buurt te komen... maar een week geleden sprong hij uh, in Polen. Sprong hij 6-0-8. En die was echt hoog. En iedereen, iedereen die had het zoiets van: oké, okay, hij gaat volgende week gaat gewoon een pakken. En hij doet het. Fantastisch. Ja, jij werd zelf met een sprong van 5,80 meter in 2005 wereldkampioen. Dat is nogal een verschil. Uh, maar ja, ja. Iedereen, iedereen wist dat dit een keer zou gebeuren, natuurlijk, hè? Ja, dit is. Uh, onze discipline is. Dan uh, moet alles een beetje op zijn plek vallen. En dan moet je lang op dat niveau springen en vaak over zes meter springen... wil je überhaupt in de buurt komen van een wereldrecord. En de enige die tot nu toe buiten Boekka heeft gedaan... is La Villanie. En ja, dat, dat was een kwestie van tijd. Wat is, dus, dat, uh, voor, wat is dat voor iemand, La Villanie? hele sympathieke jongen. Hij is, uh, hij is compleet anders soort atleet dan Boeka. Al Boeka was ontzettend snel, ontzettend sterk. En heel atletisch. En La Villanie is heel anders. La Villenie uh, ik ken hem redelijk goed hij vindt alleen maar polsselspringen leuk. En sprinttraining en krachttraining en turntraining heeft hij allemaal zoiets van... Ja, oké, okay, dus het is omdat het moet en omdat het erbij hoort. Maar liefst hij liefst de hij iedere dag een stok. Uh -huh. en hij springt en hij springt. Hij zelfs hij zelf zijn eigen op aanloop en mat achter bij hem in de tuin. Dus die jongens helemaal bezeten van polsselspringen. Dus ja, ik, ik denk dat dat hem zo ontzettend sterk was, eh, maakt. Ja. De naam Boepka die blijft natuurlijk altijd in de atletiekwereld gaan. Hè? Want niet alleen dat hij dit record zo lang in handen heeft gehouden, maar ook daarvoor was het natuurlijk al een legende. Ja, hij heeft ontzettend vaak het wereldrecord verbroken. En hij heeft constant, uh, ja, moet ik dat zeggen, uh, onbekend terrein. De trailer iedere keer weer een centimeter erbij is doen. Ja, dat hij was moet omdat met die... de oude record ook iedere keer op overspringen. Hè? Dus het was, het was oude record plus 1 centimeter en hij bleef dat maar doen. En dat is gewoon ongekend. Ja, dat was toch omdat er elke keer een prijs stond op een nieuw wereldrecord. En da dat hij het daarom telkens maar met 1 centimeter deed? Ja en nee. Natuurlijk is dat heel slim om dat te doen. Maar van de andere kant, ja, het is ook, je, moet het ook maar, je moet het ook maar iedere keer kunnen doen. Hè? De omstandigheden zijn iedere keer anders. De locatie, alles verandert. En je moet eerst bevestigen en dan overtreffen. Wat, wat Laville niet trouwens vandaag heeft gedaan, die is naar 6.16, is hij naar 6.21 gegaan. Uh -huh. En die sprong die ging fout en hij heeft zich dus blijkbaar geblesseerd, heb ik, uh, heb ik net gehoord. En hij zal waarschijnlijk niet mee kunnen doen met de wereldinderkampioenschappen. Dus dat is ook wel een beetje zuur. Ja, een beetje triest, ja. Je bent zelf bezig aan ja. je laatste seizoen. Uh, denk jij nog dat ja. je in de buurt van dit record komt? Oh, nee, nee, nee, nooit. <laughs> Mijn laatste seizoen is echt gewoon... Uh, om op een mooie manier uh, afscheid te nemen van de sport. Ik, ik moet gewoon heel eerlijk zijn. Echt de uh, op het hoog niveau. Dat kan ik niet meer verwachten. Ik ben uh, echt lang uit geweest. Ik ben natuurlijk niet de jongste meer. En um, van de zomer ga ik gewoon weer verder met wedstrijden. En uh, ik wil er gewoon van genieten. En uh, ja, het, het, is een, het is een hele mooie tijd om nog wedstrijdjes te kunnen springen. Maar uh, meer is het ook niet meer. <laughs> Restblom bedankt dat je zo snel wilde reageren. Graag gedaan. NOS langs de lijn, tot 11 uur met sport en muziek. In this dirty old part of the city Where the sun refused to shine People tell me there ain't no use in trial Girl, you're so young and pretty And one thing I know is true You been dead before your time is due I know My girl, you're so young and pretty And one thing I know is true, yeah You'll be dead before your time is due No it met We've got to get out of this place. Gelukkig heeft Utrecht uh, de laatste weken nog een keer tegen Ajax gespeeld. Want daar ja. heeft het tenminste nog een puntje tegen kunnen pakken. Voor de rest was het huilen met de pet op. En dan is uit naar AZ gaan toch uh, niet lekker... om er weer helemaal in te komen in die houtkamp. Nee, inderdaad. Zeven wedstrijden, de laatste zeven wedstrijden zes verloren. En inderdaad eentje gelijk tegen Ajax. Maar ja, wat is nou Ajax? Kan ja, uh... iedereen. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, en vier punten dit seizoen al uitgehaald. Nou, dan uh, doe je het goed als uh, clubzuin. Maar niet heus. En zeker niet als je bij AZ moet komen. We zijn net begonnen. Latertje dus vanavond. Uh, AZ 23 punten gehaald uit elf thuiswedstrijden. Doe het thuis veel beter dan uit. Vorige week bijvoorbeeld uitverloren bij Go Ahead. Re redelijk uh, uh, kansloos. Met uh, 2-1. En uh, wat te denken van Utrecht: 5-2 verloren van RKC. Dus beide ploegen hebben wat recht. Ja, het zitten. was wel een beetje geflatteerd, hè? Een beetje geflatteerd, maar dat staat toch uh, volgens mij in de geschiedenisboeken. Staat er 5-2 bij RKC ja. Utrecht in uh, dit seizoen. Uh, nummer 7. Uh, AZ wil weer wat punten halen, maar nummer 14. Utrecht moet echt punten gaan halen, want ze hebben er maar 4 meer dan uh, de nummer 18 op de ranglijst. En dat is nog altijd een degradatieplaats. Maar Utrecht heeft een goede ploeg, heeft aardig ingekocht in de. Uh, wind te stoppen. En heeft Tommy Oor uh, in de ploeg. En Adam Sarota de andere Australier is ook uh, terug in de basis bij AZ. Een probleempje, omdat uh, Elm op het laatste moment of, uh, ziek is uh, geworden. Donny Gorter speelt op het middenveld. Balbezit voor AZ via Wuitens. Die de bal even bij zich houdt en hem naar rechts speelt. Dan uh, kan Gouweleeuw opkomen. Vanaf de rechterkant veel wind. Altijd in het stadion. Maar er stond een enorme storm toen ik hier aankwam. Ik ben benieuwd hoeveel invloed dat op de wedstrijd gaat hebben. Flinke overtreding van Ayoub Is een gevolg van een vrije trap voor AZ dat was Berghuis. Die al weken in de basis staat. Die onderuit werd geschoffeld. En de vrije trap krijgt De vrije trap snel genomen op Berghuis. Gaat met links Pasen. Doet dat langs Ortiz. En dan is het Buitens die de bal op de helft van FC Utrecht in bezit heeft. Speelt de bal naar buiten naar Viergever. Viergever naar Berends. Berends even naar Gorter. Gorter dus spelend op het middenveld. En paast heel goed naar de rechterkant naar Berghuis. Maar die bal, dat zie je dan met die wind. Wordt net even... ...opgeteeld door de wind en gaat over Berghuis heen, want het was een, go het was een goede paas. Maar Berghuis is niet uh, de grootste, kan de bal niet onder controle krijgen. Benieuwd wat FC Utrecht kan in Alkmaar. Het zal uh, moeten gaan gebeuren voor Jan Wouters en zijn team... ...want anders kon het wel eens onrustig gaan worden in Utrecht. Het staat nog altijd na 2,5 minuut spelen 0-0 bij AZ FC Utrecht. Zijsling won de eerste set tegen Silic met 7-5, maar je moet er wel twee winnen Mark. Ja, je moet er zeker twee winnen hebben. Behalve op het Grand Slam toernooi. Dan moet je er zelfs drie winnen. Ja, het, het, het leek even heel hard te gaan in de tweede set. In het voordeel van Marien Silic dan. Hij brak Seisling bij een stand van 1-0. Hield toen zijn service. Ging naar 3-0. En ja, toen kreeg Igor Sijsling op eigen service weer breekkansen tegen. En toen leek hij dus een dubbele breek achter te komen staan. leek het 4-0 te gaan worden voor Marien Silic. Nou ja, Seisling kwam gelukkig terug in die service game. Hield zijn service. En dat maakte de stand eens dragelijker. 3-1 is het nu. Terwijl nu Marin Silic een snoeiharde ace slaat werkelijk waar. Op 40-0. En er dus 4-1 van maakt. Ja de wedstrijd een beetje gekanteld in het voordeel van de Kroaat. Hij gaat wat beter spelen. Raakt zijn voorhand wat beter. Zit wat, wat, wat beter met zijn timing. Ja en alles wat bij Igor Seisling in de eerste set lukte. Alles wat, wat, wat goed viel. Die, die, die snelle backhand returns van hem. Af en toe een passing, De ballen die hij allemaal volnam. Met zowel zijn voorhand als zijn backhand. Ja dat lukt nu allemaal net even ietsje minder. Balletje raakt Net band. gaat net uit. Het zit dus even tegen. En mede daardoor staat de Marin dus een break voor in de tweede set. Nog altijd niks aan de hand. Het is wel Silic die leidt in die tweede met 4-1. Maar Igor Seisling won de eerste met 7-5. Frank Vielheid zit nog steeds op doelpunten te wachten. Ja, ik kan wachten tot een ons weg, vrees ik, met deze wedstrijd... zoals die in de eerste helft is verlopen in ieder geval. Want we zitten in de 48e minuut, geen wissels door beide trainers. Je ziet wel aan Rodi SC dat ze iets meer dadendrang hebben na de rust. Want voorrust vooral de bal gehad. Maar behalve wat schoten uit de tweede lijn... eigenlijk niets bijzonders geweten te creëren. Behalve dat ene toevalsmomentje dan nog van uh, Hupperts. Nou ja, dan heb je in totaal een momentje of drie. Maar is Ado toch de gevaarlijkere ploeg? Zeker niet de betere ploeg uh, geweest van de twee... Maar dus wel gevaarlijker zonder dat het doelpunt opleverde. Ledger vanaf de rechterkant voor Rode JC dat opnieuw de bal heeft. De bal probeert voor te geven. Geblokt daardoor. Uh... Meijers die meteen de bal naar voren toe roeit. Daar is alleen Van Duinen. Zover komt de bal niet. Luik zit er tussen, zoals hij er de hele tijd al tussen zit. En als hij er niet tussen zit, wordt Ado dus meteen gevaarlijk. Aan de linkerkant Roda probeert Paulisse door te voetballen. Dat lukt hem half, want hij komt langs Zuiverloon. Maar dan staat de volgende, het volgende station daar alweer te wachten bij Ado. En dat levert de ploeg uit Den Haag dan balbezit op. Gert aan de rechterkant krijgt nu de bal weer terug. Aardig aangenomen. Maar tussen twee Roda-spelers in wordt hij in de mangel genomen. Letterlijk van Peppe komt er dan uiteindelijk met de bal uit. Uit van Duinen zit er goed tussen. Levert eh, daardoor weer balbezit op voor ADO. Achterlijntje halen aan de rechterkant. Bij de eerste paal valt die bal. Courto wacht. En eh, wacht precies lang genoeg. En heeft die bal dan uiteindelijk uit de lucht geplukt. Daarmee is het gevaar geweken. Maar als ADO er dus uitkomt zijn ze gevaarlijker. De vraag is hoe vaak gaan ze dat nog durven in de tweede helft. 49 minuten onderweg. Het is 0-0. Tweede helft in Waalwijk. RGC NEC. Bas Tiegler. Gewisseld bij RKC. Braber in het elftal gekomen voor Andersson. Die we eigenlijk ook niet echt hebben gezien in uh, het duel in de eerste 45 minuten. Die is uh, vervangen dus. En RKC gaat maar volle kracht naar voren. Eigenlijk vanaf de aftrap af. Er komt nu een bal. Zat binnen. Daar gaat een vlag omhoog voor buitenspel. Kastelen neemt die bal wel aan. Staat op 4 meter van het doel. Met zijn rug toe, Dus moet eerst nog aannemen en draaien. Maar voordat hij daar eigenlijk mee klaar is. Is er al een fluitje gekomen ook van Guzzi En gaat de hele kans voor RKC niet door. Voor de duidelijkheid NEC staat in Waalwijk in de 15 minuut narust op een 2-1 voorsprong. De Nijmeegse goals gemaakt door Voor en Nielsen. Nadat Kastelen RTC nog op een 1-0 voorsprong had gezet vroeg in het duel. NEC heeft de paal geraakt. NEC heeft ook de lat geraakt. Daarvoor waren de heren Jahal Baks en Komboy verantwoordelijk. Zo kan je eigenlijk op basis van die feiten al concluderen dat er weinig gestolen is aan de voorsprong die NEC op de borden heeft gebracht. Maar als blijkt dat RKC in de tweede helft wel bereid is om gast te geven, te voetballen, de mouwen op te stropen, duels te winnen. Dat wat eigenlijk in de eerste 45 minuten niet zo gebeurde. Dan kan het natuurlijk maar zo dat NEC nog een lastige avond krijgt. Wat dus op basis van de eerste helft niet eens echt nodig zou zijn geweest. Want daar komt RKC alweer. Via de linkerkant dit keer een kleine overtreding gemaakt door NEC. En een vrije schop voor de Waalwijkers, trouwens voor de middenlijn. Die bal gaat dan merkwaardig genoeg terug naar Guano en Van Hoefelen. Waar er eigenlijk nu 4-5 voorin staat te wachten op een bal die daar naartoe zou moeten. De rechterkant, Lamey, die weer terug in het elftal is gekomen. Dus na zijn blessure aan de hak. Kostte hem uiteindelijk één wedstrijd tegen FC Utrecht. Maar zijn plaatsje is blijkbaar veilig genoeg. Zodat Appau weer op de bank zit. Hij mag nu een vrij schot nemen. De bal is uh, ja, te ver in de buurt van Kastelen Die kan gek genoeg nog koppen ook in het duel met Nielsen. Die zeker twee koppen groter is. Maar er gaat opnieuw een vlag omhoog voor buitenspel zodat Kastelen niet veel geluk heeft. In de herhaling denk ik trouwens dat het geen buitenspel is geweest. omdat dat hij een duwtje in de rug van zijn tegenstander heeft gegeven. dat had de reden is dat de grensrechter Boonman vlacht naar deze kant. En Bujoek vloot. Hoe dan ook een vrij schop voor uh, NEC, de keeper. Jonsson gaat die bal in richting uh, de voorwaartse trappen. Dat doet Kolwijk als die bal eigenlijk terugkomt van de rand van het Waalwijkse strafhofgebied. Richting de middenlijn ook nog een poging toe. Maar die wordt dan weer onderschept omdat de bal te hard is door de keeper van de RKC. Zodat de ploeg uit Waalwijk weer mag gaan aanvallen. Aan de linkerkant van het veld is het drukte. Maar dat lijkt een beetje koude drukte van Daniel de Ridder. Die tussen twee man van NEC uitkomt. En dan wel handig genoeg is om de bal in ieder geval via een van zijn tegenstanders over de zijlijn te spelen. En zo mag RKC gaan gooien. RKC is wel wakker geworden na een hele zwakke, hele matige eerste helft. Waarin NEC dus de voorsprong heeft gekregen. Nou ja, verdiend. 1-2, dat is de tussenstand dan nu 52 minuten... maar de Waalwijkers zijn nog niet verslagen. Dan gaan we nog even naar Sochi. Daar zit het koningsnummer in het erop. En Eilth Kloosterboer keek naar de finale op de grote Schans. Eilth, weer het goud gepakt? Camille Stoch. En uh, dus toch, zou je zeggen. Want uh, hij, won, hij won ook al de kleine Schans. De dubbel. En uh, ja, dat was Simon Anwan al twee keer gelukt... En uh, nu kon hem wel eens een keer gelukt. Uh, het is uh, echt een unieke prestatie. Dat de winnaar van de kleine schans ook de prijs op de grote schans wint. Dus uh, alle lof voor uh, Camus Stog, de Pool... die met, um, ja, met zijn eerste gouden medaille al uh, zijn land in, in rep en roer heeft gebracht. Even een vraagje tussendoor. Uh, Polen, toch een groot sportland. Ja, um, ja echt, echt sportliefhebbers ook. Hoeveel gouden medailles denk je dat ze hadden tot nu toe? Heb je enig idee? Ik denk die van vanmiddag, hè? die schaatsmedaille... Uh, Nee, gouden medailles bedoel ik, überhaupt in de geschiedenis. In de geschiedenis? Waren, geen, geen idee. Het waren er maar twee. En daar kwam dus die van Stoch bij op de Kleine Schans... dan had je nog een cross-country... Uh, dan had je er nu eentje op de 1500 meter... en er komt er weer een bij. Dus ze, ze verdrievoudigen het aantal gouden medailles in de weektijd. Dat is ongelooflijk. Uh, Polen zal uh, echt op zijn kop staan, denk ik. Ja. Het was, was trouwens een schitterende strijd, hoor. Dat wil je vragen, denk ik. Ja, toch was toch was natuurlijk wel favoriet. Uh, waren er nog die die echt in de buurt bleven bij hem? Ja, je had Noriaki Kazai, de Japaner. En uh, dat is een verhaal, hoor. Want die man die is inmiddels 41 jaar oud... En uh, is, is in zijn derde jeugd. Maar hij springt nog steeds fantastisch en is in de vorm van zijn leven. En was heel erg dicht bij goud. Ik, zal ik moet even kijken, je even onderbreken, ik? want er is een doelpunt bij Frank Wielheid. Ado Den Haag komt op voorsprong tegen uh, Rode JC. Een goede bal, dwars door het midden. Daar gaat uh, Wildschut achteraan. Daar zit Courtois dan nog tussen, maar dat is maar half. Die slaat de bal voor de voeten van Schet. En Schet, die twijfelt niet. Die plaatst de bal midden in de goal, voorbij Luiks. En uh, zo staat Ado dus op de counter voor in Kerkrade tegen Rode JC. Het is 1-0 voor de hekkensluiter in de eredivisie. Sorry, Arjold, moest er even tussendoor. Ga je gang. Ja, die Noriaki Karzai, de veteraan. Ik heb diep respect voor die man. Want uh, ja, hij uh, stond op de tweede plaats na de eerste omloop. En uh, leverde een geweldige sprong af in de tweede omloop. Sprong ook verder dan uh, Camille Stoch. En haalde een heleboel van zijn voorsprong in. Maar het was net niet genoeg voor goud. Het scheelt echt heel erg weinig. En dan heb je nog brons voor Peter Prevc. Nou, die had al zilver op zak. Dus die kan zijn geluk al helemaal niet meer op. Het is een prachtige uitslag hier uh, bij het koningsnummer. Op de Grote Schans. Aijld Kloosterboer, bedankt. We gaan naar uh, Frank Wielaert bij Roda We waar net gescoord. werd Schets maakt hem. Ja, daar zaten we dan de hele tijd op te wachten. Inderdaad, dat er, nou moet Roda natuurlijk wel. En als het één probleem heeft, dan is het wel uh, doelpunt te maken. Met uh, het gebrek aan spitsen. Dat het al een uh, tijdje heeft. De moers is er natuurlijk niet bij. Nee, met geschorst. En dan heb je nu William Pluim als een soort alternatief in de punt van de aanval staan. Dat levert tot nu toe nog bar weinig kansen in deze wedstrijd op. En al nauwelijks doelpunten in de afgelopen weken. Het is dus allemaal moeilijk, lastig, ingewikkeld. Zeker met een 1-0 achterstand nu. Proberen ze het via Kali ook eens een steekbal. Alleen die bal komt niet voorbij Zuiverloon. En dan heeft de ADO ineens de ruimte over de rechterkant met Wildschut. Die is snel met de bal aan de voet. Maar als je lang genoeg wacht en goed blijft kijken... Zoals uh, dat achterin bij uh, Roda JC gebeurt... dan kom je nog wel eens weg met een bal ten opzichte van wildschut. En uh, dat lukt dus nu ook, maar dat lukt maar eventjes. Want de ingooi vervolgens in de eerstvolgende actie... is meteen ook weer uh, voor uh, ADO Den Haag. Daar waar ze bij Roda lang willen denken dat ze zelf de ingooi mogen nemen. Paulisse is degene die dat uh, voornamelijk dacht. Maar dat is dus niet zo. Zuiverloon is degene die mag gooien op de helft van Roda JC nog. Vanaf de rechterkant. ADO zou toch wel degelijk spekkoper zijn. Wel met al die kansen die ze hebben gehad tot nu toe. Dat waren er drie goede in de eerste helft tegen nul. Echt hele goede van Rode JC. En Rode JC heeft ook na rust, ondanks dat het veel de bal heeft, nauwelijks nog serieuze mogelijkheden gehad. Ja, eentje. Dat eigenlijk de eerste echte mogelijkheid meteen na de rust was voor Rode JC. Maar ADO staat voor... 55 minuten staan er op de klok. 56 minuten staan er op de klok. En als je onderaan staat in de eredivisie ben je dolgelukkig voorlopig met deze tussenstand. En dat zijn ze bij ADO Den Haag. 1-0 staat het in Kerkraden. U hoort, we zitten aan het einde van dit uur. Twente-Vitesse is afgelopen. Het werd 2-0. Doelpunt van Kastanjos en Tadic allebei naar rust. En er was rood voor Van Aanholt van Vitesse. Bij RKC NEC is het een minuut of tien naar rust 1-2. Bij Roda Ado ook tien minuten naar rust 0-1. En AZ en FC Utrecht zijn een minuut of twaalf bezig aan de eerste helft. En daar is nog niet gescoord. 0-0. We zijn terug naar het NOS Journaal van 9 uur met Mariel Haggeman. Hey. Nee. Vroege vogels gaat ondergronds. Op zoek naar overwinterende dieren in oude bunkers. Vleermuizen. Precies. En ook lieve heersbeestjes zijn in winterslaap. Maar we gaan ook onder water. Want daar zijn een heleboel dieren wel actief: waterinsecten. En welke vogel maakt dit geluid? <treef>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 Dit is Radio 1.